En zelfs zijn staart vertoont niet de minste neiging om te kwispelen. Knoelenmats, waarom ben jij teruggekomen? Dat was toch niet volgens de afspraak? <laughs> Kijk maar niet zo beteuterd, Paulus. Het is heus niet mijn bedoeling om hier te blijven. Oh, dat verandert de zaak. Kom je alleen maar even kijken? Juist, ja, dat kwam ik.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 Oh, het is een erg mooi huis. Ach, dat toch wel. Je eens kennende, dacht ik dat het huis misschien nog niet mooi genoeg was. Echt, dat is het toch eigenlijk niet. Het is wat klein. Er zijn maar drie slaapkamers. En er is geen doorkamer en geen tuinhuis en geen stallen en geen garage. En geen schuur voor een kruiwagen en geen hoogberg om in te slapen.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 Ik neem Joris weer mee. Ten slotte is het mijn Joris. Ah, nee, ik wil niet. Bestel nou eens even Joris. Wat Knobbelenbads daar voorstelt, dat zou natuurlijk een oplossing zijn. Niet alleen een oplossing, maar ook een opluchting. <laughs> Voor jou dan. En mijn huis dan? Mijn mooie nieuwe vispaardenhuis. Ja,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 Daar komt Joris aanslenten. Joris, ik zal jou vertellen wat ik besloten heb. Jij gaat weer met mij mee. Ik, eh, ik, eh, eh, eh, eh, mijn huis dan, mijn mooie Ik wil het niet achterlaten. Dat hoeft ook niet. Ik neem het huis ook mee. Oh ja, wil je dat knoppelen, Zou dat kunnen?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 nou, je het zegt. Het vispaardenhuis is verdwenen. Ja, en Joris ook. Wat zeggen jullie daar wel van? Eigenlijk, boos, kunnen we ons alleen maar opgelucht voelen. Ja, helemaal nogal wel voldoende opgelucht. Want die Joris was dan een lastpak. Ja, dat was het zeker. Hij zette het hele bos op stelte. Dus daarom kwam Knoebelenwaads terug. Ja.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 Dat staat zijn huis dus leeg, hè? En jullie zullen het zeker wel goed vinden als ik dan maar meteen ga verhuizen. Ga je het betalen. Je mag gerust hier gaan wonen. Het maakt ons niks uit. Maar je zult wel eerst even een huis moeten bouwen. Een huis bouwen? Oh nee, ik ga toch even in het huis van Joris wonen? Hier, hè? Huh? Hé, huh? Wat is dat? Waar is dat huis? Ach, ik snap het al. Ik vis weer achter het net. Die snerdjores heeft zijn huis meegenomen.